van Tijn met het NOS-journaal. Het zijd over een naheffing van vorig jaar van de Europese Unie. Vorig jaar kreeg Nederland van Brussel een naheffing van 642 miljoen euro. En de Telegraaf meldt dat het kabinet zich daar niet tegen heeft verzet. De krant kreeg stukken in handen door een beroep te doen op de wet openbaarheid van bestuur. Maar grote delen waren onleesbaar gemaakt. Ontzicht heeft nu een Kamerdebat aangevraagd. Een proef van NS en ProRail met een aftelklok op het station blijkt tijdwinst op te leveren. Bij stations met daar vlak achter een overweg begint een klok af te tellen op het moment dat wordt begonnen met het sluiten van de overweg. De trein kan dan direct weg zodra de overweg is gesloten. Dat scheelt gemiddeld 17 seconden met stations zonder aftelklok. Ook is de overweg zelf op deze manier korter dicht. Minister Bussemaker wil minder controle op het hoger onderwijs. Ze is geschrokken van verhalen van docenten die zeggen dat ze steeds meer tijd kwijt zijn aan bureaucratische handelingen. Na de diplomafraude bij Hogeschool in Holland werden de controleregels voor het hoger onderwijs aangescherpt. Bussemaker vindt dat daardoor controle op controle is gestapeld en dat men daardoor nauwelijks toekomt aan goed lesgeven. De secretaris-generaal van de FIFA, Jérôme Valken, ontkent dat hij smeergeldbetalingen heeft gedaan van 10 miljoen dollar. Het heeft de New York Times geschreven. Valken is de rechterhand van voorzitter Sepp Blatter en volgens bronnen bij de FBI is Valken de ongeïdentificeerde hoge FIFA-functionaris. Die wordt genoemd in het onderzoek naar corruptie. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch is gestremd en het komt door een kapotte bovenleiding bij Geldermalsen. Het gaat naar verwachting nog tot drie uur vanmiddag duren voordat hij is gerepareerd. Het weer in het zuidoosten droog, af en toe zon en 20 graden, in het westen en noorden periode met regen en 16 graden. Aan zee een harde tot stormachtige zuidwestenwind en het KNMI geeft daar zelfs code geel vanwege de harde windstoten. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 6 kilometer file tussen Knoop het en Muiden. Na een ongeluk, de weg is weer vrij. 12 kilometer op de A1 Am Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Knopendiemen. 6 kilometer file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer Centrum en Den Haag Malieveld, 9 kilometer. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knoop Dunnet en Lexmond, 12 kilometer file.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 Zaterdagmiddag zo rond half drie, dan hoor je me in de uitzending onze eigen weerman Lex van der Horen. meest actuele weerbericht voor Zandvoort in de directe omgeving. De man achter meteopagina.nl. In speciaal voor Lex draaien we deze Crowded House in the World with You. Dan wil je het weer altijd bij hebben. Download gewoon even de CFM zandvoort app. Want dan heb je ook het weerbericht op Dolly. Zo, is het. Zo je, is het, Wat heb je er niet op? Nou, Alles heel veel. Wat met zand voor te maken. Heeft. Precies, dat bedoel ja. ik. Ja, ja. In ja. DVD laatste uur alweer. Ja. ja de ja, ja, tijd vliegt ja. weer voorbij, hè? Ja, het is niet te geloven. Hè. Unbelievable. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed, het is niet anders. Nee. We gaan straks, denk ik, Joop van Nijs weer even bellen, hè? Om Zo rond uh, kwart over vier. Ja, met ja, een minuutje kwart of vijf. Over vier. Ja, zie je, jij kijkt ook steeds naar die klok, hè? Ja. En dan denk je, hé, hey, de het is drie uur. Niet. Ja, daar oh. is het drie uur, daar klopt helemaal niets van.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 Um, en we hebben natuurlijk ook nog het gedicht van de week. Oeh, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, is hier oh, is een beetje zoetsappig zo of niet? Een het, zoetsappig het, gedicht. Het heeft alles met iedereen te maken. En zeker met Zandvoort ook. oké, ah, oké. Okay, ja, okay. Dat is ja. zo meteen om kwart voor vijf. Het mooie gedicht van de dag. Door Dolly Tempierik. Over zoetsappig gesproken. Nou, dit is pas echt zoetsappig. Ja. candy kiss. Nee, prima. Four letter words. Oh, oh ja. Oh,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 Ja, even kijken hoor. Uh, ja, hier, hier zijn we weer. <lacht> oh, dat gaat goed, dat gaat goed, dat gaat goed. Nou, we moesten deze hebben, dus... Zodat ik jou fris Dit is eerst uh, Felix en Ain't Nobody. MUZIEK Je hoorde Ain't Nobody naar het origineel van Chaka Khan. Ja, we gaan weer over naar Tennispark de Glee. Naar uh, collega Joop Fris. Joop. Ja, uh, Rob, waar het uh, weer stil ligt.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 Het uh, uh, Griekspoort, dat wil nog wel eens wat anders zijn. Maar goed, hij heeft uh, nu het goede te pakken. Ja, laten we hopen dat als we erin gaan beginnen, en dan hopen we natuurlijk dat het in zondag gaat gebeuren, ja, dan, uh, dan, uh, dat hij dan die, die, die vorm vasthoudt. Uh, de tweede partij van de dames is nog bezig, dat is een derde set voor de. Maar Harps heeft de tweede set verloren en die moet nou een derde set spelen. Maar ook dat ligt uiteraard stil, want de hele partij is, de hele wedstrijd is stilgelegd. Nou, dat zijn de dingen die ik hier vandaag vertellen. heb. Ik heb nog steeds geen handbal en geen hockey voor je. Spijt is weer donderdag in de Zalversenboer. Oké, dankjewel Joop. En ja, eigenlijk hebben we een dakje nodig bij de Glee. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, ik zit buiten onder de spelers Maar ja, de spelers, natuurlijk niet, dat speelt in de overlucht. En ja, ik hoop niet dat ze naar Haarland gaan naar de FNM Sportbal. Want elke dat ze zullen natuurlijk voor de horeca hier uh, op het park is dat uh, niet altijd best. Uh, dat zou ik erg zonde vinden. Uh, Haro, hoe je moet er alles nog met aan om het dus toch uh, hier uh, door te laten gaan. Hij uh, is buiten, heeft allerlei tenten uh, neergezet, afdacht minister. Uh, dus de barbecue, die kan in ieder geval straks doorgaan, rood doorgaan. Ja, je komt toch hier voor het tennis laten we eerlijk zijn. En dat uh, ligt uh, weer stil. En, uh, ik merk het wel zelf als het weer gaat beginnen en wat, wat de uitslag is. Voorlopig is het hier één uh, ik voer er van voor. De verzong, voor de tweede dames van de, opwezig, en de, heer, de Eerste Heerpartij is net begonnen. Oké, dankjewel Joop. En uh, mocht je nog nieuws hebben, dan horen we het graag van je. Voor vijf uur neem ik aan. Ja, voor vijf uur. Laat het maar even weten als je, als je wat uh, nieuws hebt voor ons. We doen ons best hoor. Oké, okay, dankjewel. Joop is vanuit de Glee. In ieder geval gaat daar een lekkere barbecue straks plaatsvinden. Krijg je toch al vast trek van? Mm, ik weet niet. Josje heeft gewacht, als ik jou zie, s'avonds bij het paard.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 Yes. alweer vele jaren geleden. Door de African All-Stars met Free Nelson Mandela. En dat na de spot van uh, CFM 25 jaar. Want zo lang is het alweer geleden. Hè. Die uh, vrijkwam uh, Nelson Mandela. Dus zo oud is dat plaatje ook alweer. but I Nou, het is een Nederlandse dame, hè? deze Nathalie La Rosa. Ze komt uh, uit, uh, uit de Bijlomer en uh, ja, is heel erg uh, bekend geworden in Amerika. En dit is haar uh, laatste verschenen single Somebody. En daaruit uh, blijkt wel weer dat zij een fan is en was van... Wie? Whitney Houston. Ja, tuurlijk. Het is uh, half vijf geworden. Het dier van de week, Dolly. Hey, jawel, jawel. En ik zei net al... Uh...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 Wereld, zeg maar wat je wilt. de, wereld, de, wereld, de wereld, van, stil van de Zeg maar wat je de, wereld, de, wereld, van, de, wereld, de Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee naar Rome of Parijs. Ik lijk misschien een je weet waar. Ik is muziek, dus laat je zien wat ik doen. Ik neem je mee. Eh, eh, eh, eh. Ik neem je mee. Eh, eh, eh, eh. Ik neem je mee. Eh, eh, eh, eh. Ik neem je mee. Eh, eh, eh, eh. Nou, ik heb in ieder geval één overeenkomst gevonden... tussen Gerspadu en Kenny B. Ze zijn allebei gek van Parijs. Kom steeds weer voorheen, die plaatjes van ze. Je hoorde Gerspadu en ik neem je mee... Zo dadelijk het mooie gedicht van de dag met Dolly Tempirik. Maar hier is de Dobby Brothers, hier is de Long Train Running...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 van. You. Mm -hmm. van Marco Borsato is de waarheid, hoor je. Deze van de Bakermats en Titsmi. Het zit er alweer op Dolly. Drie we zijn voorbij gevlogen. Ja, jij gaat nu naar je bed toe, of niet? Of nee, ik ga, eerst, ik ga eerst boodschappen doen. Boodschappen ook moet, nog? Ja, ik heb een beetje honger gekregen. Kijk, kijk, kijk. Ja, dus Weet je de... al wat er op het menu gaat komen? Ik niet? denk dat ik mezelf ga trakteren op een lekker stukje salm of zo. Hé, hey, kijk. Ja, lekker gebakken aardappeltje, bakje sla. Hey, ja, nou, hey, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat klinkt heel, <laughs> heel erg goed. <laughs> en loop van de week ben je weer op de radio uh, Ja, ik... Ik denk donderdag pas weer, want uh, normaal gesproken ben ik natuurlijk maandag samen met Charlotte, Maar die is er niet 1 en 2 juni, dus dan is er waarschijnlijk uh, sowieso op maandag geen zand voor het luncht. Mm -hmm. Dus ja, ik ook niet. Oké, okay, nou... Dus dan. Donderdag, donderdag pas weer met Ruud. Dan horen we je donderdag weer. Heerlijke rustige week. Zo is het, even bijkomen Oeh. van de, de Rob <laughs> aan Award. Van het hele drukke weekend, ja. ja. Je ja. oren klapperen nog steeds, zie ik, dus... Uh,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 Ja, heel spannend af en toe. Dan hebben de mensen dan helemaal geen weet van. Maar als je toch ziet wat er achter de schermen allemaal... Uh, verzet en gedaan moet worden en gedacht en gerend. En, jongen, jongen, jongen, jongen. Maar het lijkt ik vond allemaal het, uh, zelf vanzelf te gaan, maar dat gaat het niet. Nee, nee. Daar hebben we vrijwilligers dat. voor nodig... Die, uh, die zich daar volledig voor inzetten. Absoluut. Dank en uh, ja, volgende ja. week zondag is weer een Zalfdorp zondag en dan met Andor Sambergen. Oké, hoe gezellig. En volgende week zaterdag ben ik er weer tezamen met Albert-Jan. Bedankt voor het luisteren, hele fijne zondagavond. En graag tot een andere keer. En stem nog even op pop-up, hè? Ja, pop-up, zonvoort, punt Laat je stem niet verloren gaan, het kan vanavond nog. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best.